En een voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. D66 wil zo snel mogelijk een initiatiefwet indienen... om euthanasie bij voltooid leven te regelen. Pia Dijkstra van D66 zegt vandaag in het NRC... dat het kabinet moet opschieten met een onderzoek naar voltooid leven. In het regeerakkoord is afgesproken dat er zo'n onderzoek komt... naar hoe grote behoefte onder ouderen is om hun leven te kunnen beëindigen... ook al zijn ze niet ziek. Het was een lastig onderwerp bij de formatieonderhandelingen... De ChristenUnie is er fel tegen. De rechtszaak tegen Salah Abdeslam in Brussel is direct uitgesteld tot 5 februari. De nieuwe advocaat van de terreurverdachte heeft meer tijd nodig om het dossier te kunnen bestuderen. Abdeslam zit vast in Frankrijk voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij moet in België terechtstaan voor een dodelijke schietpartij in maart 2016. De vrouw die vorige maand voor Irak meedeed aan de Miss Universe verkiezing wordt met de dood bedreigd. Aanleiding is een selfie die Sarah Idan maakte met Miss Israël. Waarbij ze schreef vrede en liefde van Miss Irak en Miss Israël. De Iraakse organisatie van de missverkiezingen wilde dat ze de foto van haar Facebook account zou verwijderen. Idan weigerde dat. Sindsdien wordt ze met de dood bedreigd. De bedreigingen zijn zo serieus dat ze met haar ouders en andere gezinsleden Irak is ontvlucht. John de Wolf kan door met zijn werk als ambassadeur voor oudere werknemers. Ouderenbond AMBO neemt hem in dienst. Het contract dat hij had bij Sociale Zaken werd niet verlengd... omdat zijn taken er volgens het ministerie op zit. De Wolf wilde zelf graag door als ambassadeur. Hij was door minister Asscher benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen... en vooroordelen weg te nemen. De Wolf, die ook trainer is van Spakenburg... werkt zo'n twaalf uur per week als boegbeeld van werkzoekende vijftigplussers. Het weer nog, het blijft op de meeste plaatsen droog. In het oosten veel bewolking en richting zee is er meer zon. Langs de Duitse grens is het fris met 2 graden. In het westen is het rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knoopend het Holendrecht vijf kilometer door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Daar zijn drie rijstroken afgesloten en is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom luisteraars bij weer twee uur lang. ZFM Lunst Dolly. Hey, goedemiddag, Sharon, goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer uh, aan de uh, gehoorbuis, hè? hoe noem je zo'n ja, Nou, ja, de, ben, de radio gekluisterd zit, ja. laten we het zo zeggen. Bent, ja. af, bent afgestemd op. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja, ja. weer even een lesje Nederlands. Nou ja, maar je, <laughs> kan, nee, met mijn lijst, je kan ook dus uh, zonder radio via internet. Oh, dat kan ZFM dus streepje live.nl Ja, dan, dan kunt dan u kun niet alleen ook, luisteren, maar ons ook nog zien. Ja, dan moet je niet, ja. eh, niet schrikken, doe je bril af. Ha! En het is zo mooi versierd hier. Kijk gewoon langs ons heen en kijk naar de mooie kerstversiering. Ik heb Dolly nog steeds niet versierd hoor. Dat is... oh. <laughs> <Allee>. <laughs> heb je geen slingers meer over? Nu hebben geen slingers. Nee. nee, maar Willem heeft het hier, maar Willem Bruist. Ja, samen met Gerry Rutte en uh, met ja. Albert Jan Vos, he? met ja. z'n drieën. Ja, het grote versierteam van ZFM. Ja, um, ja. Dijk, als we moeten uitkijken Dolly, als we binnenkomen. GELACH <laughs> We krijgen we ook een paar ballen aangehangen. Uh, ja, voordat je dat weet. Hè? Loop je met een piek op je hoofd. Zo is dat. Ja, ja, wel een piekervaring, ja. toch? Ja, dat dan weer wel. Ja. Hé, hey, uh, ja. heb, heb je nog leuke dingen meegemaakt dit weekend in Zandvoort? Nou, laten we het er maar niet over hebben. Oh, oh. dat klinkt nou niet veelbelovend. Nee, ik heb een heel duur weekend gehad. Een duur weekend? Ja. Oh jee, ja, je, je, je. ja. Heel duur. Auto? Ja, ja, heel duur. In één keer goed. Ja, één keer goed. Maar ernstig ja. een ernstige reparatie? Nee, geen reparatie. Ik, uh, ik, ik had, weet je, ik, ik, ik koop nog wel eens wat aan zo op social deal. Dat ik denk van nou, dat kan je niet laten liggen. Maar nou had ja. ik zoveel dingetjes staan die af gingen lopen. Dus toen had ik tegen uh, mijn jongste dochter en mijn oudste kleinzoon gezegd. Weet je wat, we maken een social deal dag. We ja. gaan alle kaarten in één dag opmaken. Een soort marathon, al die aanbieding dingen. Ja. Maar we waren zo enthousiast en zo in de gloria van wat... Dus we waren in Haarlem en ik parkeerde auto. Het kostte me maar een stuiver. Ik denk, hoe kan dat nou, hè? Mm -hmm. Dus ik was al helemaal blij. Dat maakt je niet zoveel meer mee. En uh, nou ja, na een lange dag nadat we al die dingen hadden gedaan... komen we terug, is de auto weg. En toen zag ik pas dat op de plek waar wij hadden gestaan... dat er een bordje hing wegslepen. Ach. Niet parkeren, wegslepen regel. Ja. Dus ja, de auto was weg en uh, dat heeft hele nare consequenties gehad. Omdat er uh, net iemand met dat bedrijf aan de telefoon had gehangen. Die auto was in beslag genomen en daar was een gigantische ruzie om ontstaan. En uh, toen ik dan belde om af te spreken hoe laat we bij het bergingsbedrijf zouden zijn werd ik gedreigd met een somma van 700 euro... en dat ik die dag mijn auto niet terug kon. Nou, dat is heel vervelend geworden. Telefoon werd erop geknald. En nou, ik, we waren alle drie totaal over onze toeren. Sta je dan in donker. He, na een lange dag, je bent allemaal moe en hongerig... en je wil weg. En uh, dan krijg je nog zoiets erbovenop. Dus... Uh, ik had een duur weekend, want hm. hoewel het me geen 700 euro kostte, kostte het even goed om 350 euro. Ja, ik wou net zeggen. Dat en dat de... is voor mij een hele smak geld. Ja, voor iedereen hè. Ja, ja. Het, ik vind dat ik, dat je, je, kijk je maakt een fout jongens, tuurlijk. Uh, je moet opletten, snap ik allemaal, maar 350 euro, waar hebben we het over? Ik vind het, ik vind het niet meer normaal. Nou, dus ja. mijn weekend was uh, meteen uh, bedorven. Nou dat, nou, dat kan ik nou open. Ja, echt ja, wel. Ja. Ja. Nou, ja, hier bij de radio staan we allemaal tezamen. We all so stand is together. Zo so is het, jongen. Ja, mensen die al wat ouder zijn... die uh, kijken over hun schouder terug... naar de tijd toen ze nog jong waren. En uh, ja, onbedorven, zeg maar. Hè? The ja. Way We Were. Prachtig bezongen door Barber Streisand. Ben je een fan van Dolly? Absoluut. Ja. Prachtig. De dingen in ons leven die we vergeten van maar, maar liever. En, uh, ja, is maar goed ook dat we dan uh, de blijde dingen, de, de, het gelach en de vrolijkheid van vroeger dat we dat uh, bij ons houden, Dolly, toch? Nou, zo is het maar ja. net, hè? Ja. Ja, Naarigheid. we gaan gewoon weer door hoor. Nou, je gaat genoeg op de oh, wereld hoor. Oh, hou op alsjeblieft. Oh man, break me nah, de back, back toch niet. Break break nee, me de We nee, gaan nee, even nee. naar de 3-in-1. Nou, die is helemaal in de kerst, uh, ja? sfeer ja. ja, heb je er een lief van gemaakt? Ik heb er maar een kerst lief van gemaakt. Een -lief, ja. Hè? ja, ja, je hebt gelijk. Jongen, nog even, dan is het zover hè. Ja, dan weet je ja. nog hè. Ja. ja. Heb jij de boom Oeh. al staan thuis? Nee, ik heb een heel, heel, heel klein boompje. Een klein boompje? Een heel klein boompje. Oh, mijn, ja. buurt, mijn buurvrouw die uh, heeft helemaal geen boom. Nee. Uh, alhoewel, ze had het er vandaag over. Ja. Vanmorgen dat is een vleesboom. Oh, vleesboom. <laughs> ja, maar die laat ze waarschijnlijk weghalen <laughs> na <naar> de kerst. <laughs> He? Heeft ze er wel wat aan gehangen <laughs> of niet? Er <laughs> <laughs> komt en <al laughs> kom, <komt> <laughs> toe wel een piek naar binnen. <laughs> Ho, ho, ho, ho! Goed kunnen, kunnen, Oh, wat ben je erg hoog? Oh, ho, ho. Shuttle Dice, oh, ho, ho. Nummer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je hebt bal ook, je ja, bal, ah. <laughs> bal ook trouwens. Oh, this is Christmas In-ein-ein. In, in. Listen to hear sleigh bells in the snow ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, ja. En dan wil ik gaan lezen. Even kijken hoor. En dan is er een heel stuk tekst weg ineens. Oh, wat erg is dit. <laughs> dit is echt erg. Een uh, jonge fietser... Ja, en dan moet ik drie vellen door. Is vanochtend gewond geraakt bij het oversteken van de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. Mijn excuses dat ik zo rommelig begin. De jongen fietste de weg op bij de oversteekplaats... ter hoogte van de Leonora-Hellemansstraat... toen hij werd geschept door een auto. De fietser kwam via het raam van de auto op het asfalt terecht... De scholier is na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht en de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Het filiaal van supermarkt Jumbo aan de Engelenburg in Haarlem is maandagochtend vroeg overvallen. Na de overval zijn mannen ervan doorgegaan. De overvallers kwamen iets voor zeven uur via een raam aan de zijkant van het pand naar binnen. Onder andere een politiehelikopter hing enige tijd boven de wijk op zoek naar de overvallers. Agenten in kogelwerende kleding zochten in de buurt. Rond kwart voor acht vanochtend waren de mannen met onder andere biefugmutsen op nog niet gevonden. Het verzoek is om het tweetal niet zelf te benaderen. Twee jongens zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden... op verdenking van inbraak in een bestelbus op de Boerhavenlaan in Haarlem. Omstreeks kwart voor vier ochtends kreeg de politie een melding binnen... dat drie mannen probeerden in te breken in een bestelbus. De politie was in minder dan een minuut ter plaatse... en trof de inbrekers bij het voertuig aan. Twee van de inbrekers konden ter plekke worden aangehouden... en een derde verdachte wist te ontkomen... Hij is nog niet teruggevonden. Maar de opgepakte Halemers van 16 en 19 jaar... bleken inbrekersgereedschap bij zich te hebben... en de bestelbus had ve verse braakschade. Of er werkelijk, daadwerkelijk iets buiten is gemaakt, is nog onbekend. Een 20-jarige man is zaterdagmiddag aangehouden... op verdenking van drugshandel op de Hazepaterslaan in Haarlem. De politie zag de man even na half drie in een auto rijden. De man is een bekende van de politie vanwege drugsgerelateerde zaken. Agenten besloten het voertuig daarop te volgen... om de bestuurder en zijn medepassagier te kunnen controleren. De auto werd klemgereden op de Hazepaterslaan. De passagier bleef zitten... Maar de 20-jarige bestuurder stapte uit en rende weg. Agenten konden hem even verderop aanhouden. De man bleek een etui met 30 bolletjes vermoedelijk harddrugs bij zich te hebben. De passagier in de auto biechte op dat hij drugs had willen kopen. Hij was echter nog niet tot een koop gekomen. Een 83-jarige man is zaterdagavond slachtoffer geworden... van een overval in zijn flat aan het Ankara-plantsoen in Haarlem. Omstreeks half negen werd er bij de man aangebeld. Omdat hij bezoek verwachtte... deed hij de deur van zijn appartement op de zesde verdieping open. Drie mannen met gezichtbetekende kleding drongen daarop de woning binnen. En het slachtoffer werd door één van de overvallers in bedwang gehouden... terwijl de andere twee het huis doorzochten... Na enkele minuten gingen de overvallers er weer vandoor met geld en sieraden. De 83-jarige man meldde zich hevig geëmotioneerd bij buren die de politie belde. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de geschrokken man op te vangen. Na behandeling in zijn woning hoefde hij gelukkig niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft in de omgeving met behulp van een helikopter naar de daders gezocht... En de overvallers gingen er vandoor in een blauwe auto. En ze zijn nog altijd voortvluchtig. Dan een laatste berichtje, ook in Haarlem. Veel Haarlems leed het afgelopen weekend. De bestuurder van een scooter is zaterdagavond gewond geraakt... bij een verkeersongeval op de Fonteinlaan in Haarlem. De scooterrijder werd door ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Het traumateam hoefde niet in actie te komen. Rond kwart voor zeven wilde de scooterrijder de laan ter hoogte van het Laplace restaurant oversteken. En bij het oversteken verleende hij geen voorrang aan een automobilist. De auto kwam daardoor in botsing met de scooter en tegen een boom kwam het voertuig uiteindelijk tot stilstand. De Fonteinlaan was door het ongeval in de richting van Haarlem dicht voor het verkeer. En agenten hebben de scooter in een busje meegenomen. Tot zover het regionale nieuws. Luisteraars kunnen het zelf al zien als ze uit de raam kijken of buiten lopen. Dus het zonnetje schijnt natuurlijk heerlijk. En ik hoop dat het zo blijft. Dolly is. We gaan eens even zien. Want inderdaad, Charles, je hebt helemaal gelijk. De zon schijnt vandaag geregeld en het blijft droog. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... en bij een matige noordwestenwind daalt de temperatuur naar een graad of vier... De rest van de week blijft het droog op donderdag na, maar op veel zonneschijn hoeven we echter niet meer te rekenen. De wind waait uit het westen, later in de week uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt iedere dag naar zo'n 8, 9 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. One more love song uh, van Mac uh, De Marco. En uh, dat was op verzoek van onze sidekick Dolly. Die eventjes er gaat. ik weet niet of ze nog uh, bij ons terug gaat komen. Vanmiddag zijn even uh, wat omstandigheden. Waardoor ze even moet afhaken. Uh, dus ik zal het eventjes... Uh, in mijn uh, bloody, eentje moet, <laughs> bloody eentje moeten doen. Ik heb geen eens een eentje. Ik heb een Kia. Dus dat, dat weten ze we dan ook meteen. Ja. Dat is een andere auto als een eentje. Ja. En, en die, maar je, je rijdt... Ik, rijd ik rijd heel vaak in mijn eentje in die auto. In die Kia ook. Dus dat is ja, een beetje verwarrend allemaal natuurlijk. Kirsty en McCall, Dat is een dame, een zangeres. En die uh, is geboren in uh, Londen, Creighton, Londen, 10 oktober 1958. Maar helaas is het vandaag ook haar sterfdag, want ze is overleden op 18 december 2000. Ze was een, uh, een Britse zangeres, een liedjeschrijver. Ze, uh, ze is de dochter van uh, volkszanger Ivan McCall en uh, uh, danseres, uh, als moeder, uh, Jane uh, Newlove, haar... Wat zou je vertellen, Dolly? Nou, dat ze op heel tragische wijze om het leven is gekomen. Hè? Ze was op vakantie in Mexico met haar gezin. Ja. En uh, ja, sorry hoor, dat ik even inbreek. Maar ja. ik sta op het punt van weggaan. Ja. Maar in ieder geval, uh, ze waren aan het zwemmen. En toen kwam er een, uh, een motorboot aan met een rotgang. En ze ziet dat die boot uh, richting haar zoontje gaat. Ja. Dus zij is al zo gek gaan zwemmen om dat kind te redden. Maar ja. daarbij is ze zelf geraakt door die motorboot. En heeft het niet meer na kunnen vertellen. het kind uh, is nog Het uh, kind, kind leefde, leefde nog. Maar uh, zo, ja, jongen, jongen. Het, het, het, die boot die was van een of andere uh, miljardair, mm -hmm. een uh, crimineel. En die heeft oh. alles op alles gezet om te voorkomen dat het tot een rechtszaak zou komen. Ja. En uiteindelijk heeft hij 40 dollar boete moeten betalen. Niet te geloven. Ja, het is echt... Ook ja. zo'n mooie staat dan, de Verenigde Staten. Oh nee, Mexico natuurlijk. Mexico. Me Mexico. Ja. Mexico. Ja. Maar ze konden aardig zingen ook, die Kirsty McCall. En, ja. uh, nou, leuk om een uh, nummer te kiezen van de, van de Kings van vroeger. Uh, de de days. Kent u vast wel, het liedje? Kirsty McCall. Thank you for the day. he gave me i'm thankful. It just brings so Ja, bekend van de Kings, uh, Kirsty McCall was dit met uh, deze. We gaan naar, naar Brandy, Looking Glass. Nee, duif, dan moet je wel het goede nummer instarten natuurlijk. Want dit is niet Looking Glass. Sterker nog, hier zie je helemaal eh, niks als je hier doorheen kijkt. Door die hoes van, van, van die plaat die ik net opzette. Nee, uh, Looking Glass, uh, die zijn verantwoordelijk voor Brandy. Dan heb ik het niet over Brandy uh, alcohol. He? Meisje Brandy, hè. There's a boy on a western bay And it serves a hundred ships a day Lonely sailors pass the time away And talk about their homes And there's a girl in this harbor town And she works laying whiskey down They say Brandy Fetch another round She serves them whiskey and wine The sailors say Brandy, you're a fine girl a fine What a good wife you would be Such a fine Yeah, your girl. eyes could steal a sailor From the sea Brandy, where's a braided chain Made of finest silver From the north of Spain A locket A summer's day, bringing gifts from far away. But it made it clear they couldn't stay. No harbor was his home. The sailor said, "Friendly, you're a."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 Ja, Brandy, wat zou jij geweldige, echt genoeg voor me zijn. Dat wordt bezongen door Looking Glass. Brandy, what a fine girl, what a good wife you would be. Ja. Kan allemaal gebeuren in je leven. Caroline, die schijnt erg te zweten. Dat u er rekening mee houdt. Als Caroline in de buurt is, dan moet je uit de weg, want ze zweet nogal. Nee hoor, allemaal een grapje natuurlijk, want Neil Diamond... Die zingt over eh, zweden Caroline, Maar dan is het Sweet Caroline. En sweet betekent in het Engels natuurlijk zoet. Zoete eh, Carolientje. Carolientje, Carolientje, Carolientje. Wil een man, in dit geval Neil Diamond als man. De Belgen zeggen al, hè. Een diamant, hè? Ja. Maar ik zeg gewoon oh, Neil Diamond. Ja, ja. ervan. Where it began.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 Watchin' yeah. ...jaren Maar daar heb ik dat liedje vaak mee zongen dit. Sweet. Grote ergernis van mijn buur, die vonden dat vreselijk. Die ging ook met vakantie, als ik het zingen was... ...over Zweed-Carolina, dan gingen hun met vakantie... Dat... Ja, nou ja, goed, moet ook allemaal kunnen natuurlijk. Eén keer per jaar moet je toch uh, gezellig met vakantie. Ik heb nieuws van voor voort. Ik heb echt heel groot nieuws van Zandvoort. Want uh, volgens de Jackson 5, luisteraars, als het om Zandvoort gaat, Santa is coming to town. Ja, dat doet hij. Voorbij. Santa, Hoi is coming to town. wel. Kleine Michael Jackson. Buurtjes en zusjes natuurlijk. Hele familie jakkers bij elkaar. Al gezien? Als u bij de ijsbaan bent en u kijkt achter dat houten blokhutje wat er bij de ijsbaan staat, dan ziet u hem hoor. Santa Claus is coming to town. Helemaal naar wordt afgereisd zonder sneeuw. Dus met die, met die RSL over, gewoon over de keien en dat maakt zo'n geluid. Als je met je nagels over een schoolbord kerst, weet je wel. Die die door het dok hebt, dat is helemaal niks. Over die, die kerstband dan. Ja, als hij cadeautjes naar u wil brengen, ja, dan moet hij toch met die slee die, die hele slee ligt volgeladen. Met allemaal. Hè. Allemaal prachtige cadeaus voor de mensen in Zandvoort. Nou, dat is er even een, een kerstliedje. Uh, was, had ik ook weer meer uh, op de, op de, als regie, uh, zeg maar, in de uitzending uh, gepland. Uh, dan ben ik even de draad kwijt. Uh, even kijken of de draad onder mijn bureau ligt. Nee. Ah, ik weet het alweer. Ja, natuurlijk. Uh, de, de Chinese meisje van David Bowie. Die, die zou ik draaien. China Girl. Chinese meisje. Gespleten persoonlijkheid. Alleen wat de ogen betreft rest aan. Er komt ook veel in Giethoorn, de dus barste van de Chinezen. Later. Dolly moest eventjes uh, een zieke uh, collega helpen, luisteraars, want die wordt zojuist uh, of die wordt zo dadelijk opgehaald met de ambulance, want die is uh, ja, ernstig, nou ernstig, maar wel behoorlijk ziek en, en uh, dreigt uit te drogen en zo en ja, dan moet je eventjes uh, hulp krijgen in het ziekenhuis, dus uh, Dolly werd even weggeroepen, want de persoon mag ook niet alleen blijven en uh, ik hoop dat ze straks nog terugkomt, en anders dan uh, wensen we in ieder geval de patiënt en ook, ook Dolly alle sterke met uh, alles wat er uh, ja, daarom allemaal gebeurt. Ik uh, neem afscheid tot uh, na het nieuws, want uh, ik zie dat uh, het klokje alweer uh, uh, zover is. Tot straks allemaal, nou Zie je wens allemaal fijn.